Pakistan zegt dat er is teruggeschoten, vijf Indische soldaten zouden zijn omgekomen, maar India ontkent dat. Twee Colombiaanse vrouwen moeten twee en 2,5 twee jaar de cel in voor de diefstal van tientallen mobiele telefoons op het festival Mysteryland vorig jaar zomer. Ze maken volgens de rechtbank deel uit van een criminele organisatie die ook in andere Europese landen actief was. De vrouwen van 34 en 21 zouden speciaal naar Nederland zijn gereisd... om op het festival hun slag te slaan. Zo hielden ze een administratie bij van alle gestolen telefoons.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 En Feyenoord is door naar de play-offs voor de groepsfase van de Europa League. In de Georgische hoofdstad Tbilisi werd met 1-1 gelijk gespeeld tegen Dynamo. Ruim genoeg na de 4-0 vorige week in Rotterdam. In de play-offs moet Feyenoord over tweede wels afrekenen... met het Zweedse Norrköping of het Israëlische Hapoel Sheva. Het weer nog, de buien die nemen af. De wind gaat ook wat liggen. Het koelt af tot een graad of 12 vannacht. Morgen is vrij zonnig, later bewolking en regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het Nationaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Luisteraars, Welkom bij Peaceful Radio Show 1346 hier op CVM Zandvoort. Mijn naam is Ben en uw hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, de eerste twee in dit uur. We beginnen met Fiona Jo Hawkins. Zij heeft een nieuw album gemaakt, The Lightness of Dark. En daar beginnen we dan ook mee. De tweede is Robert Scott Thompson... En we hadden er de volgende, vorige week al over. Vier nieuwe albums in één keer. Dus uh, dat is nogal wat. En dit, ja, dat is een beetje lastiger, maar. Uh, Pluvio Nummer 1 tot en met 3. En um, ja, ook toeval. Ik begin met disc 2. Het dus zijn uh, relatief korte albums. Er staan niet zo heel veel nummers op. Maar wel weer hele lange. Zoals dit eerste nummer. 11 minuten en 47 seconden gaan we natuurlijk niet naar luisteren, maar 4 minuten zeker, ja um, oké okay. uh, mocht je het allemaal mee willen lezen kan dat um, via pizzerradio.info vind je dit programma ook weer terug en dan kan je het eindeloos naluisteren veel luisterplezier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 John Ott, and I'm really excited to be one of the artists in Peaceful Radio. Please visit my website at johnotott.com. That's John O T O T, -T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 Sick on